Na netwijl met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde racistische incidenten is vorig jaar met een kwart toegenomen. Het waren er 2100. In 2011 waren het er 1700. Dat blijkt uit een onderzoek door het Verwij-Jonker-instituut. De politie maakt bij de registratie van racistische incidenten onderscheid... tussen onder meer bedreiging, belediging en geweld. En de stijging was het grootst bij geweldsincidenten. De onderzoekers verwachten voor dit jaar weer een stijging... vooral door de Zwarte discussie. Prins Bernard heeft in november 2000 de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging gevraagd onderzoek te doen naar Edwin de Roy van Zuidewijn. Dat schrijft premier Rutte aan de Tweede Kamer. De prins was daartoe bevoegd, staat in de brief, omdat hij zelf door de dienst werd beveiligd. Uit het onderzoek blijkt dat er geen veiligheidsrisico's kleefden aan de toenmalige partner van prinses Margarita, een dochter van prinses Irene. De twee trouwden in 2001 en gingen in 2006 uit elkaar. De Roy van Zuidewijn zegt dat hij sinds 2000 door de Oranje- is geschoffeerd en zwart is gemaakt. Het bestuur van voetbalclub Herenveen heeft een dreigbrief ontvangen... van een deel van de eigen supporters. In de brief, die is ondertekend door Knokploeg Herenveen, worden de bestuursleden weerzinwekkende kankerhonden genoemd. Er wordt een nieuw bestuur geëist dat alleen maar uit... zoals ze schrijven, echte vriezen bestaat. Anders kunnen wel eens autorimleidingen worden doorgezaagd... of huizen in brand worden gestoken, dreigen ze. De politie onderzoekt de zaak. Het weer in het Midden- en Zuiden is nu al plaatselijk zeer dichte mist. en die kan zich nog uitbreiden. Bij opklaringen zakt de temperatuur onder nul. Morgen overdag trekken regen of motregen over. en wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Het wordt langzamerhand wat beter met de mist. In ieder geval wat betreft het verkeer. Alleen nog meldingen van dichte mist uit de provincie Noord-Brabant. En daar zal de mist ook in de loop van de nacht verdwijnen. Tussen Os en Ravenstein moeten treinreizigers rekening houden met vertraging door een aanrijding. De treinen rijden daar met een uur vertraging.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 Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Een heel goede avond langs de lijn van dinsdag 3 december. Marco van Basten, oud-bondscoach, oud trainer van Ajax... en nu de coach van Heerenveen... praten deze uitzending over Oranje, over Ajax... en de positie van Filip Cocu bij PSV. En nu uh, scheelt iedereen moord en brand... dat, dat Cocu uh, niet goed genoeg zou zijn. Ja, dat vind ik uh, ja, zwak... Zo direct veel meer van Marco van Basten. Een Nederlandse boot met een Nederlandse schipper... start volgend jaar oktober in de grootste zeilwedstrijd van de wereld. De Volvo Ocean Race. In 2006 won een Nederlandse boot de race nog. Overall winner ABN AMRO 1 eases its way into Gothenburg. Mike Sanderson's crew has dominated this epic race in spectacular fashion. De Nederlandse hockeysers gaan als groepshoofd door naar de kwartfinale van de World Hockey League. Oranje won de laatste groepslesheid met 3-1 van Zuid-Korea. Aanvoerder Maartje Palme is gematigd tevreden over het spel van haar oranje. We hebben de eerste 20 minuten super goed gespeeld, goed gecombineerd en onze kansen afgemaakt. Daarna slipt het eigenlijk een beetje weg en werden we wat slordiger. Meer hockey, zeilen en schaken. Ook nog zo direct tot 11 uur in langs de Lijn. Maar we beginnen met voetbal. Het Nederlands elftal kan vrijdag... de bij de WK-loting toch aan erg sterke landen als Italië, Portugal of Rusland worden gekoppeld. Dat is het gevolg van een wijziging in de procedure van de loting... die op het allerlaatste moment door de Wereldvoetbalbond FIFA is doorgevoerd. Nu aan de lijn Arno Vermeulen, loting-expert. En vrijdag is hij hierbij bij de WK-loting in Brazilië. Arno, goedenavond. Jeroen, goedenavond. Wat is er nou weer aan de hand? Nou ja, je weet het bij de FIFA eigenlijk maar nooit, dat blijkt maar weer. Ze weigeren altijd alles keurig in reglementen te zetten en bepalen op het laatste moment altijd maar zelf hoe ze het willen hebben. Nou, wat is er aan de hand? Er zijn negen Europese landen en er is eigenlijk één pot, pot vier. We gaan het veel over potten hebben. En er is één pot, pot vier, waar de Europese landen in komen te zitten. Maar er gaan acht landen in en er zijn er dus negen. Dat betekent dat op voorhand al werd gezegd... Één land, van de, één land uit Europa komt in een andere pot. Dat is dus achteraf nu pot 2. En dat is Frankrijk, want Frankrijk heeft de laagste rating... He, staat het laagst op de FIFA-ranglijst. Die ranglijst ja. is heel belangrijk, he, want we weten ook dat de eerste acht landen... naar ja. aanleiding van die ranglijst zijn geplaatst. Aan de hand daarvan nou, werd Nederland geen groepshoofd... maar bijvoorbeeld Zwitserland en België. Precies, precies. dus de FIFA vindt die ranking uh, cruciaal... als het gaat om de eerste acht plaatsen... En Oké, okay, je zou doorvertalen dat het ook gold voor deze situatie... waarin ze even moesten improviseren wat te doen met dat negende Europese land. Nou, Frankrijk, dat was duidelijk, was het slechtste Europese land op die ranglijst. Had zich trouwens ook geplaatst pas via de playoffs. Plotseling eh, vandaag eh, kwam er een andere uitleg van, eh, van Blatter en Jeroen Valken. Zijn rechterhand, Fransman, totaal eh, toevallig natuurlijk. Eh, eh, maar gaan het nu anders doen. Er zijn negen Europese landen. Er komt een voorloting, eigenlijk tijdens de loting zelf... Eén land van die negen wordt er uitgehaald. Dus je hebt elf, een negende procent kans dat je dat bent. En dan wordt je alsnog in pot 2 gezet. Dus Frankrijk, in plaats van dat Frankrijk in pot 2 zit... hebben zij ook nu nog maar één negende kans om daarin te komen. Ja. En dat zal voor een aantal mensen wel erg interessant zijn. Maar ook dus Nederland kan in principe nu in pot 2 komen. En niet in pot 4 waar al die andere Europese landen zitten... dan de geplaatste landen. Nou, uh, uh, staan die reglementen al een tijdje in de boeken. Uh, dat wisten we ook bijvoorbeeld in wat je net al zei. Hè. Wie wordt groepshoofd en wie dus niet? Nou, Oranje dus niet. Kan jij een reden bedenken waarom uh, is gekozen voor deze opzet op het allerlaatste moment? Nou ja, je denkt natuurlijk wel, want de FIFA heeft wel een historie op dit gebied... dat er aan alle kanten wel eens gelobbyd wordt. Hè. Als je pas vandaag beslist hoe de regels zijn voor een loting van over twee dagen... dan uh, is er een, een, een mogelijkheid dat je je laat beïnvloeden of dat je, be, dat je beïnvloed wordt? Dat is nu eenmaal zo, want het Executive Committee heeft vandaag dus die beslissing kunnen nemen. Als je, als je uh, niet de schijn wil hebben dat je je laat beïnvloeden... dan zorg je ervoor dat de regels zo helder zijn dat je daar geen invloed op kunt hebben. Frankrijk is in Europa natuurlijk een ontzettend belangrijk voetballand. Zoals Engeland dat ook is, uh, goed vertegenwoordigd vaak in alle commissies... Uh, Michel Platini is de baas van Dueva. We praten nu over de FIFA. Maar oké, okay, Blatter en hij uh, uh, hebben ook wel veel contact. Ik zei het al, Jeroen Valken is de man die veilig de loting ook gaat doen. Is de rechterhand en bijna de belangrijkste man op dit moment wel binnen de FIFA. Komt uit Frankrijk. Ik kan me voorstellen, als het toch gelobbyd wordt... dan hebben Fransen meer kansen om uh, aan een noodlot te ontkomen... dan bijvoorbeeld Nederland of Griekenland of Bosnië-Herzegovina of ja. Kroatië. Dat is de impact van een heel groot voetballand, een heel machtig land... Ja, en eh, ik, ik, ik hoorde de persconferentie waarin ook de vraag werd gesteld aan, aan Sir Batten. Maar meneer Batten legt u dan eens uit, waarom heeft u dat niet gedaan? Hè? Waarom heeft u afgeweken van de logica om Frankrijk in pot 2 te plaatsen? Het was het antwoord van Blatter was echt een afschuwelijk antwoord van een, van een baas van een voetbalbond... die eigenlijk geen enkele argumentatie op dat moment tot zijn beschikking heeft. Die zei letterlijk, ach, we hebben vrijdag toch een loting. We hebben tegen elkaar gezegd, waarom zullen we niet een loting bij doen? Dat was de enige motivatie die die kon geven waarom ze ervoor gekozen hebben om het zo te doen. En dat was natuurlijk wel een zwakte bot. Het is eigenlijk schandalig dat dat gebeurt, zoiets. Terwijl dus alle andere landen gewoon toekijken en niks van zich laten horen. Nou ja, Blatter zei daarbij dat er overleg was geweest met de voorzitters van de Nationale Bonden. Toen dacht ik meteen van nou, misschien dat de KNVB kan laten weten of zij, uh, of zij uh, daaraan deelgenomen hebben en wat ze ervan vinden. Kijk, uh, als Nederlandse voetbalbond uh, zit er tot nu toe niet mee. Normaal gesproken was Nederland bij de eerste acht geplaatste landen geweest. Toevallig één maand stonden we er niet bij en meteen waren we uh, geslachtofferd en, en zaten we niet in die beroemde pot 1. Dat was al een tegenvaller, dat kan nadelig zijn voor de loting straks vrijdag uh, in Brazilië. Nou, nu uh, loop je dus zelfs uh, de kans dat je dus, als je een beetje pech hebt... dat je als eerste dus eruit gehaald wordt, dat je verplaatst wordt van pot 4 naar pot 2... En dat betekent echt dat je een, een hele sterke pool zou kunnen krijgen. Uh, terwijl je als Nederland de afgelopen, uh, nou wat is het, twintig uh, uh, jaar, uh, zo uh, goed meedoet op het uh, hoogste uh, ja. niveau uh, wereldniveau. Dus dat, dat is wel een vervelende situatie waar de KNVB lijkt mij niet blij mee zal zijn. Het wordt extra spannend. Uh, dan zou er wellicht ook nog worden geschoven met wedstrijden, vanwege de enorme hitte in een aantal WK-steden. Maar ook dat bleek ijdele hoop vandaag. Hè? Nou ja, Blatter heeft zelf afgelopen week ineens wat stof doen opwaaien door te zeggen dat die mogelijkheid er was. Omdat de FIFPro, de organisatie van de, van de voetbalprofs in de wereld... omdat die zeiden van ja, het is eigenlijk wel erg warm in Brazilië. Ja. Dat klopt, in sommige steden wel, in sommige helemaal weer niet. Je zou wel tegen de FIFPro kunnen zeggen... had je dat niet vier jaar geleden, zes jaar geleden of een jaar geleden kunnen bedenken. Het is wat laat. Want alle schema's uh, staan al vast, de televisieschema's zijn gemaakt. Natuurlijk. Belangrijk. Wordt er wordt wel weer gezegd van de belangen van de voetballers worden... Uh, ...ondergeschoven in vergelijking met de belangen van televisie. Maar oké, okay, die belangen zijn er en die betalen wel heel veel geld voor de rechten van dit soort evenementen. En het is, het is te laat om te switchen. Uh, uh, allerlei, uh, er zijn allerlei redenen voor aan te geven. Het gaat om bestellen van lijnen, die, uh, wat allemaal de komende dagen gebeurt. Kortom, Blatter heeft nu ook gezegd, blijkbaar heeft hij er nog eens goed naar gekeken. Er zijn er misschien ook wel landen geweest die gedreigd hebben om bijvoorbeeld een deel van het rechtergeld terug te eisen. Maar ineens zei hij vandaag, nou, nah, het is ook kijk allemaal een beetje flauwkul. Uh, we gaan helemaal niet op andere tijden voetballen. Bovendien in het verleden. Twee keer zelfs was er een wereldkampioenschap in Mexico. Daar was het ook heel erg warm. En ook nog op hoogte. En ik mag toch aannemen dat de spelers ja. nu nog beter getraind zijn dan toen. En nu maakte hij het eigenlijk af als een soort grap. En zei hij van er gaat niets veranderen. Uh, de aanvangstijden blijven zoals ze zijn. Dat betekent natuurlijk wel dat er in... Brazilië om 1 uur s middags wedstrijden gespeeld gaan worden. En als je in het noorden van Brazilië komt te spelen in juni... waar het warmer is dan in het zuiden, het is omgekeerd daar... dan kan het voorkomen dat je speelt bij temperaturen van inderdaad rond de 35 graden. Ja, dat zien we nu bij de hokjes. Tot slot, heel kort. Arno, kunnen we, kijken we vrijdag wel naar een eerlijke loting, denk je? Nou, dit is geen voorbeeld van een eerlijke loting. Wat vandaag gebeurd is, is wel een streek die geleverd is, die niet uh, beargumenteerd is waarom die uh, uitgevallen is. Ik vind dit nu alweer een, een vervelende zweem over de loting die vrijdag plaatsvindt. Als jij bedoelt, zijn er warme en koude ballen, hè? Maar yes. dat is altijd de vraag. <laughs> uh, uh, we zullen ze goed in de gaten houden. Dat is het enige wat we kunnen okay. doen. Uh, er zijn acht uh, voetballers, ex-voetballers, grote voetballers namens alle landen die wereldkampioens zijn geweest, ooit uh, die de loting mogen verrichten. Nou ja, daar kunnen we onze handen wel voor in het vuur steken, hoewel het alweer een gevaarlijke uitspraak is yes. met warme en koude ballen. Oké, okay, Arno, dankjewel. We gaan het vrijdag gewoon maar meemaken. Dankjewel, Arno Vermeulen. Gaan door met zeilen. Bouwe Bekking is de schipper op de Nederlandse zeilboot in de Volvo Ocean Race. Afgelopen zaterdag werd al duidelijk dat er met Sailing Holland in oktober 2014 weer een oranje boot aan het vertrek zou staan. Van het grootste zeilevenement ter wereld. Brunel is als sponsor aan het Nederlands team verbonden. Zo werd vandaag duidelijk. Bekking, Bouwe Bekking, deed al zes keer eerder mee aan de Volvo Ocean Race. En is natuurlijk ontzettend blij dat Nederland weer meedoet aan de wedstrijd. Het is een Nederlands initiatief waar ik samen met Gideon Messing en geert Poortman hem opgezet. En het is ons natuurlijk gelukt om een Nederlandse hoofdsponsor te vinden. Dus dat is iets, ja, ik denk toch wel iets unieks. Dat is dus een boot onder Nederlandse vlag. Maar komen er nog meer Nederlandse bemanningsleden? Je wordt zelf schipper. Geertjan Poortman vaart zeer zeker mee. En uh, dan willen we natuurlijk graag wat meerdere Nederlanders aan boord hebben. Maar we weten ook dat Brunel een internationaal bedrijf is. Dus we kunnen ook eventueel buiten de Nederlandse grenzen kijken. Maar ik wil natuurlijk liefst zoveel mogelijk Nederlanders aan boord hebben. We kennen bijvoorbeeld uh, nog eentje. Die heeft onlangs een mooie prijs gewonnen. Simeon, 10 pond. Ja, Simeon is natuurlijk uh, fantastisch dat hij die, die wedstrijd gewonnen heeft. Dat is toch iets, uh, iets unieks. En uh, ja, we willen gewoon met Simeon graag een keer rond de tafel zien wat de mogelijkheden zijn. Maar ik denk ook dat veel Amerika's Cups uh, zullen zijn. Of teams die, uh, die hem graag mee willen hebben voor de volgende keer. Want hij is natuurlijk toch een winnaar. En uh, ja, dan moeten we gewoon zien of dat in zijn agenda past. Ja, hij heeft, uh, ja goed, hij heeft de Amerika's Cup gewonnen.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 Dat is natuurlijk, het is uiteindelijk hè, wat wij als zeilers willen. We willen gewoon winnen. Zoals hier de topsporter Bouwbekking was, dat. de schipper dus van een Nederlandse boot in de Volvo Ocean Race. De naam van Simeon Tienpont viel al even. Hij zorgde dit jaar voor misschien wel een van de mooiste sportprestaties van het afgelopen jaar. Door met het Amerikaanse team na een legendarische comeback de America's Cup te winnen. Oracle's <laughs> The Stars and Stripes zeggen it allemaal. The comeback of 2013 is complete. America's Cup will stay in America. Oh yeah, baby. <laughs> ja, een prachtige prestatie was dat van Team America. Het zette de zelf sport weer op de kaart. En dat precies dat hoopt ook de Nederlandse pool volgend jaar te bereiken in die Volvo Ocean Race. Gert-Jan Poortman is sowieso een van de bemanningsleden volgend jaar. Tegen verslaggever Arjold Kloosterboer legt Poortman uit wat zijn rol wordt. Ik uh, ga gewoon weer op het voordek, waar ik hoor. Je specialiteit? Uh, dat is mijn specialiteit. Ja, dat is ook zwaar werk, gevaarlijk werk. Ja, het is, het is zwaar werk. Ik noem het niet zozeer gevaarlijker dan de rest. Op ik deze... kan me smak herinneren van... Uh... Jawel, jawel. Uh, maar dat was in een tijd waar we voor het eerst met dit soort schepen gingen varen. En waar de bemanning moest echt leren met, met deze boten om te gaan. En niet alleen ik, maar in de hele vloot waren heel veel blessures. Wat is het verschil, deze editie, als je dat vergelijkt met vorige edities? Voor mij is het grote verschil dat uh, ik nu bij een team zit...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 Je hoeft geen, uh, de boot niet meer sneller te maken. De boot die je krijgt, daar moet je mee doen. Ja. En dat scheelt een hoop tijd in de voorbereiding. Je hoeft de boot dus ook niet te veranderen, of mag dat zelfs niet eens? Nee, je mag geen schroeven pakken om iets los te schroeven en uh, te veranderen. Uh, het moet gewoon precies zo blijven. Dat is moeilijk. Maar tegelijkertijd ook spannend, misschien. Ja, het is heel spannend. En, uh, het, is, het komt echt op de mensen aan. En uh, voor Bouwer die uh, wordt zijn zevende keer. Voor mij wordt het de derde keer. En het is voor ons wel een fijn gevoel. Om te, om te denken dat, we, eh, dat, we nu, dat het nu echt op ons zelf aankomt. Dat we zelf de touwtjes in de handen hebben. En uh, dat het niet uh, dadelijk, uh, als we bij de start van de race zitten... Uh, erachter komen dat die boot misschien iets langzamer is. Omdat wij de verkeerde keuzes hebben gemaakt. Of designers of wat dan ook. Uh, en dat we eigenlijk nu gaan kanser... we er ook achter komen of jullie goede zeilers zijn. Precies. Dus dat is fijn, want wij zijn wel overtuigd van ons kunnen. En we gaan er heel hard aan trainen en we gaan een heel mooi team samenstellen. En wij hebben echt wel het gevoel dat wij een serieuze kans maken om deze race te winnen. Ja. Kan je nog even in één zin samenvatten wat de Volvo Ocean Race voor jou betekent? De Volvo Ocean Race is voor mij de ultieme uitdaging. Zeilen op het hoogste niveau en op de, op de mooiste boten van de wereld. Gert-Jan Poortman was dat. Hij is aan boord volgend jaar oktober als de Volvo Ocean Race van start gaat. Zometeen gaan we praten over de Nederlandse hockeyvrouwen. Zij hebben al het zwaag daar in Argentinië. Maar wel vandaag van Zuid-Korea. En natuurlijk Marco van Basten. Hij praat over van alles en nog wat. Onder andere over zijn collega Philip Cocu bij PSV. Maar eerst Brian Ferry. Let's stick together, Brian Ferry. In de Nederlandse eredivisie worden morgen twee wedstrijden ingehaald. Zometeen gaan we het hebben over de Eagles tegen Heracles. Nu eerst Adel Den Haag-Hierenveen. Verslaggever Rob Fleur gingen we daarheen, naar Friesland. Maar eerst gaan we praten over hockey excuses. Want uh, dat gaat voor. We hebben namelijk een lijntje met Philip Koken. Die zit in Argentinië. Nederlandse hockeyvrouwen hebben daar de derde wedstrijd gewonnen in de World League. Oranje was met 3-1 te sterk voor Zuid-Korea. De vrouwen, al zeker van de kwartfinales... werden door de derde zegen ook nog eens een keer eerste in de pool. Philip, ja, een verwachte overwinning voor Oranje. Was je ook overtuigend? En dan zou je net zien dat Philip Koken de lijn met Argentinië. 20 ervan. minuten speelde het Nederlands team heel erg goed. Philip, kan uh, je even onderbreken? Uh, ja. Je viel even weg de lijn, dus als je het even opnieuw kan beginnen. Uh, was het een, uh, een overtuigende zegen, was mijn vraag. Ja, het was een bijzonder overtuigende zege. Zeker als je kijkt naar de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Er speelde Nederland fantastisch hockey op hoog tempo. Uh, Zetten de verdedigers van Korea meteen vast. Die kwamen daar niet uit. En Nederland scoorde in die eerste 20 minuten ook drie keer. En daarna zag je het wel een beetje wegzakken. En in de tweede helft werd het af en toe zelfs een uh, beetje labbekakkerig. Uh, heb ik het een keer genoemd. Uh, de concentratie zakte wat weg. Het is ook wel begrijpelijk. Het is de minst belangrijke wedstrijd van dit hele toernooi. Want alles hangt toch af, het slagen van dit toernooi, van de wedstrijd van overmorgen, de kwartfinale tegen uh, Nieuw-Zeeland. Dat zal het waarschijnlijk gaan worden, toch niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk Nieuw-Zeeland. Want als Nederland die gaat verliezen, ja, dan gaat Nederland verder om de plaatsen vijf tot en met acht. En dat komt toch allemaal een beetje door dit merkwaardige toernooi, ik Ja, denk. maar waarom zou Nederland dat verliezen, Filip? Nou, omdat uh, Nieuw-Zeeland heel veel snelheid heeft voorin. Die zou in, uh, Nederland wel eens kunnen verrassen. Uh, ik herinner nog maar eens even aan de halve finale van de Olympische Spelen. Toen Nederland ook speelde tegen Nieuw-Zeeland en ook bijna werd verrast. En Nederland redde toen uiteindelijk nog het veegelijf via de shoot Je kunt het zich ongetwijfeld nog herinneren. Mm -hmm. Ja, en daarna uh, pakte Nederland goud. Maar de moeilijkste wedstrijd was toen tegen Nieuw-Zeeland. Ja, maar goed, hoe doet Nieuw-Zeeland het? Want dat wordt dus kennelijk uh, vier in de pool. Ja, Nieuw-Zeeland maakt hier tot dusver nog niet zo'n zwakke indruk. Zijn ook wat later afgereisd dan wat dan andere landen. Daar heeft het toch allemaal wat mee te maken. Uh, ook niet permitteren om hier bijvoorbeeld al twee weken te gaan acclimatiseren... Uh -huh. ...voordat hier de eerste wedstrijden gaan beginnen. Daar gebruiken ze die eerste wedstrijd ook een beetje voor... Dus wat de werkelijke kracht is in de kwartfinale, dat moet je nog maar een beetje zien af te wachten. Oké, okay, terug naar vandaag, Filip. Uh, terwijl je weer te horen bent over de telefoonlijn. Maar we gaan stug door. Uh, geen extreme hitte bij jou daar in Argentinië. Uh, regen, regen regenen zelfs. Was dat nog van invloed op het spel van de Nederlandse vrouwen? In de tweede helft zeker, ja. Het bleef maar doorregenen in de, die tweede helft. En uh, dat veld, het, uh, ja, het, het werd wat soppiger, het werd wat drassiger. Het, zou, het klinkt gek bij kunstgras, maar het was toch echt zo. bal mm -hmm. wilde bijna niet meer uh, lopen, die wilde niet meer rollen. Ja, en Nederland gelooft het eigenlijk ook wel een beetje. Zelfs de bondscoach, Max Kaldas, had niet de behoefte om uh, veel te gaan schreeuwen. En uh, ja, eigenlijk zijn ze met de gedachte al een beetje bij de onderdag. Ja, we gaan eens even luisteren naar Maartje Pauw de aanvoerster. Ze sprak met jou na de wedstrijd, Filip. En uh, ondanks die regen en dus een wat minder de tweede helft... was ze toch redelijk te te tevreden met het spel van haar ploeg. Ik uh, ben blij met de start. We hebben de eerste 20 minuten super goed gespeeld, goed gecombineerd en uh, onze kansen afgemaakt. Daarna slipt het eigenlijk een beetje weg en uh, werden we werden wat slordiger. Ging Het harder en harder regenen en het veld werd trager en het kwam ons uiteindelijk het spel niet ten goede. Zeg maar. en, uh, ja, werden we werden gewoon wat slordiger en uh, het is, weet je, je komt heel snel op 3-0 voor. Uh, ja, dan ga je er misschien toch iets makkelijker over denken en uh, wat ik zei, ja, dat veld... Wordt gewoon heel traag en wat wij juist willen is juist heel snel, een heel snel spel en snelle combinaties. Dat kon dus wat minder en dan moet je ander hockey gaan spelen. En dat, uh, ja, dat vonden we in het begin een beetje lastig om erachter te komen wat we moesten spelen. Qua resultaat is het allemaal goed gegaan. Jullie winnen drie keer op rij. De poolfase, dat heeft jou, jouw bondscoach Max dus ook gezegd, dat is toch een beetje een testserie. Om te kijken hoe jullie ervoor staan. Het spelniveau moest omhoog. Je moest over de jetlag heen. Dat is allemaal gebeurd. Wat belooft u voor de kwartfinale? Want het rare is als je na nou, drie gewonnen poolwedstrijden die verliest... dan is het toch een verloren toernooi. Ja, wat dat betreft een beetje een rare opzet van een toernooi natuurlijk. Maar ja, ja, Max heeft daarin gelijk. We hebben gewoon eigenlijk de drie... Uh... Ja, wedstrijden gespeeld en opgebouwd naar de, naar de kwartfinale. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk heel erg tevreden over het spel. We laten met vlagen echt gewoon een heel goed hockey zien. En uh, als ik zeker kijk naar uh, afgelopen zomer, zijn we gewoon echt uh, ja, versterkt, zeg maar. En uh, is ons spel echt verbeterd. En dat is wel mooi om te zien. Vier ervaren speeltjes zijn er niet bij, zijn geblesseerd. Je ziet allemaal jonkies nu voorin lopen. Hoe vind je dat ze doen? Ja, ze doen het hartstikke goed, ze doen het echt hartstikke goed en uh, iedereen past zich makkelijk aan, iedereen past makkelijk, uh, makkelijk in het spel. Dus uh, het is mooi om te zien dat ze eigenlijk die stap dus best wel snel kunnen maken van, uh, van Jong Oranje door naar het naar Nederlands uh, Ik denk dat onze voorbereidingsperiode daar wel heeft uh, bijgedragen, want uh, veel jonkjes steeds laten meetrainen en mee laten gaan, zeg maar, ook op Papendal. En uh, zo komen ze toch ook een beetje in het ritme van ons spel en uh, ja, dat is wel mooi om te zien dat ze zo, zo makkelijk uh, ingepast worden. Jullie zijn met Oranje nog altijd de aasrivaal van Argentinië. Argentinië heeft nu zelfs officieel weer de eerste plek overgenomen voor jullie op de wereldranglijst. Je ziet ook dat in het schema hier Argentinië nogal bevoordeeld wordt. Die spelen altijd om negen uur s avonds, altijd in de schaduw. Wat denk je, hoe is die krachtsverhouding nu tussen die beide aasrivalen? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. De laatste keer dat we gespeeld hebben tegen de finale in Londen. Bij de Olympische Spelen? Ja, bij de Olympische Spelen. Dus dat is uh, ja, uh, bijna twee jaar, nee wat is het anderhalf jaar geleden. En uh, ja, daarna zijn ze eigenlijk niet meer tegengekomen. Maar ja, als ik gewoon kijk naar de namen die ze bij zich hebben. En hun ploeg is het een beetje hetzelfde als, uh, als in Londen. Dus uh, ja, ze, ze zijn gewoon een hartstikke goede ploeg. Ze spelen thuis, dus ze hebben publiek achter zich staan. Maar als ik gewoon kijk naar hoe wij zelf spelen op dit Alnooi. Uh, ja, vind ik gewoon dat we echt uh, wel echt goed in vorm zijn. En uh, ja, hoe zij spelen ja, vind ik lastig om te zeggen. Ik heb ze nog niet echt gezien. De tribune zit hier altijd vol als Argentinië speelt. Het is een enthousiast publiek. Verwacht je ook weer een vijandig publiek als je tegen hun gaat spelen? Dat ze bijvoorbeeld weer gaan spugen naar jullie, wat in het verleden wel eens gebeurd is? Uh, nou, Zoals het er nu uitziet, denk ik het eigenlijk niet. Want iedere keer... Uh... Ja, als we het stadion inkomen zijn ze eigenlijk nog allemaal best wel fan van ons volgens mij. Dus uh, dat is wel mooi om te zien. Ik zei wel, ze staan altijd achter je en vinden ze helemaal uh, mooi en leuk zeg maar, als je niet tegen Argentinië speelt. Maar als je tegen Argentinië speelt straks zal het uh, vast wel ietsje anders zijn. Maar tot nu toe zijn ze eigenlijk gewoon heel vriendelijk en uh, genieten ze gewoon echt van het spel hier. En dat is wel uh, echt mooi. Moeten jullie winnen of mogen jullie dit toernooi winnen? En we mogen dit dan nooit winnen. Natuurlijk, we willen, het, we willen heel graag winnen. Uh, wat ik ook zei, als, als ik zie zoals we nu spelen, kunnen we, kunnen we ook winnen. Maar het is wel zeg maar, de weg naar het WK. En uh, dat is straks het belangrijkste einddoel. Maar ja, ik, uh, ik wil je wel heel, heel graag winnen eigenlijk. Ja, Maartje Pauwme, die wil natuurlijk altijd winnen. Filip, Filip Koken in uh, Argentinië. Uh, wat zegt dit over de motivatie van deze ploeg? Is het een tussenstap of willen ze het echt gewoon winnen, deze World League? Nou, het is een tussenstap, maar wel een hele belangrijke tussenstap. Uh, dit is wel een, een toernooi dat telt. Het is in Nederland nog niet zo bekend. Het is wereldwijd nog niet zo bekend, want het is de eerste editie. Maar het heeft bijvoorbeeld wel al meer status dan, dan een Champions Trophy. Zeker deze eindronde. Uh, het is een, uh, ja, een belangrijk gegeven ook om te meten waar je nu staat ten opzichte van die andere landen. En natuurlijk. Ja, er is geen man overboord als ze hier geen goud pakken. Maar er is wel een man overboord als ze hier uh, uh, verliezen in de kwartfinales. En als ze er niet bij de eerste vier gaan komen. Als ze zelf niet in de medailles gaan vallen. Dan is er wel wat aan de hand met die Nederlandse Want Dan verliezen ze ook heel veel punten op de wereldranglijst. ten opzichte van hun concurrenten. En naar aanleiding van die wereldranglijst wordt bijvoorbeeld weer de indeling bepaald van de pools op het komende WK. Dus. Uh, ja, dit toernooi, dat telt echt wel. Tot nu toe niet, maar van wat, uh, vanaf nu, van wat er nu gaat gebeuren wel. Ja, ja want het is, een, het, het is een rare opzet. Het blijft een rare opzet. We hadden het over toen uh, de halve finale, zeg maar zeggen, waren in, in, in Nederland. Bij de, bij, bij de mannen ook. He, uh, iedereen gaat door. Alle ploegen spelen een volgende ronde. Ja, dat is het. Dat, dat is, geeft heel veel discussies bij de Europese landen. Uh, Nederland vindt het helemaal niks. De bondscoach vindt het niks. Uh, ik vind het eerlijk gezegd ook helemaal niks. Uh, je moet spelen om, uh, om winst en verlies... en niet om een plaatsing in de pool. Dat vind ik. Daar gaat het uh, wordt over. Uh, Duitsland en Engeland zijn er ook niet zo gelukkig mee. Maar al die andere landen die hier zijn... De Anglo-Saxische landen, bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland, ook hier Argentinië, die zitten daar helemaal niet mee. Die vinden het allemaal prima. Ja? Daar begrijp ik zelf helemaal niks van. Maar die hebben een hele andere sportcultuur. Die willen kennelijk altijd winnen of die vinden het allemaal niet zo belangrijk. Die sparen zich ook niet en die geven vol gas in die poolwedstrijden die toch eigenlijk nergens over gaan. Oké, okay, Filip. Dankjewel. Filip Koken, vanuit Argentinië. Telefonik uit België. Ether. Ik zei het al zojuist. De divisie. morgen twee inhaalwedstrijden Eagles tegen Herakles en Adel Den haag Veen. Verslaggever Rob Fleur ging dus vandaag naar Friesland... om uitgebreid te praten met de trainer van de Friese Marco van Basten... over het bondscoachschap, over Philippe Cocu... over Milan, Ajax en natuurlijk over Herenveen. De Vriezen staan zevende op de ranglijst... maar buiten de lijnen gaat dat nog altijd niet zoals het hoort. Interim-directeur Gaston Sporren heeft al taak rust en structuur te brengen... in de organisatie van Herenveen. Er moet een nieuw bestuur komen en een nieuwe directie... maar echt soepel loopt het allemaal nog niet. Marco van Bast zelf merkt daar vooralsnog weinig van. Wij kunnen nog steeds uh, op een normale manier werken met de jongens... En, uh... Ja, er gebeuren wel uh, wat zaken om ons heen... wat niet uh, uh, zeg maar gaat zoals iedereen zou willen. Alleen, uh, het heeft nog niet echt uh, direct invloed op uh, de manier van werken... van de technische staf, van uh, de trainingen of de spelers. Dus uh, tot nu toe hebben we het allemaal nog wel op een normale manier... Uh, goed kunnen doen zoals we willen. Maar je bent ook, jij bent ook direct betrokken, hè? Het gaat over jouw nieuwe contract. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ja, nou, daar ben ik nog niet mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Uh, we, zien, we zijn nu net in december en uh, ik heb het prima naar mijn zin, dat heb ik al uh, een aantal keren aangegeven. Uh, het is nu zo dat uh, uh, het is niet duidelijk is wie er uiteindelijk zometeen uh, de eindverantwoordelijkheid zal, uh, zal hebben. En wie, uh, wie daar de keuzes in moet maken. Dus voor zover dat allemaal nog niet duidelijk is en niet allemaal uh, zeg maar beslist is, dan uh, hou ik me daar in ieder geval niet mee bezig. En, en de anderen kunnen dat niet. Dus, dat komt allemaal wel. Ik, uh, ik heb daar wel op zich uh, vertrouwen in dat het uh, uiteindelijk goed komt. En uh, we proberen ons, uh, uh, wij en ik, zoveel mogelijk op datgene te doen wat, uh, wat ons gevraagd wordt. En dat is uh, het elftal leiden en het elftal trainen en, en de wedstrijden uh, zo goed mogelijk beïnvloeden. Is wie jouw baas wordt wel bepalend uh, wat jij gaat doen? Nou ja goed, het is duidelijk dat uh, ik ook wel... Uh, ik hoop dat het hier goed komt uit te zien. Maar de mensen die er komen, zal ik ook niet zo eens kennen. Dus ook dat zal je moeten afwachten. Maar het gaat erom dat het in ieder geval uh, het op een goede manier gebeurt. En dat het voor alles en iedereen uh, ja, er goed uitziet en, en, en goed aanvoelt. En uh, ja, wie dat zal zijn, dat zou ik niet weten. Maar dat, uh, dat is ook nu niet uh, voor mij een issue. In het verleden heb je gezegd: zolang mijn kinderen studeren, blijf ik in Nederland. Geldt dat nog steeds? Ja. Ja, nou goed, ik heb geen behoefte om naar het buitenland te gaan. Ik, uh, ik ben hier in Heerenveen tevreden. We hebben kunnen prima werken. En uh, nou ja, zolang dat op deze manier uitgevoerd kan worden... en uh, ja, de mensen hier zijn ook tevreden... dan zie ik niet zo'n uh, zo behoefte om ergens anders uh, datgene te doen wat, uh, wat ik hier doe. Dus ja, zo, zo is het hoe ik het nu voel. Als je om je heen kijkt, er zijn heel veel mensen die roepen... Uh... Bomotschap zijn mening overgeven. Ik hoor jou daar nooit meer over. Is dat een gepasseerd station? Ja, zeer, zeer duidelijk. Dat is uh, inderdaad uh, een lange, lang, lang geleden. En uh, dat speelt nu helemaal niet. Ik ben wat ik al zei, ik ben bezig met, met Heerenveen en ik probeer me zo goed mogelijk hier uh, te ontwikkelen. En uh, ja, wat er voor de rest uh, daarover gezegd wordt of geschreven wordt, uh, dat is uh, niet aan mij. En het is uiteindelijk aan de KVB om daar een. Uh, een keuze in te maken en daar hou ik me ver van. Even iets anders. Volgende week is een aardig duel. wil ik even met je vooruitkijken. Milan-Ajax. Voor je ben je? Nou, kijk, het is zo dat ik... Ik heb natuurlijk voor beide clubs heb ik ge ja. gespeeld... en ik heb voor beide clubs sympathie. En uiteindelijk uh, hoop ik dat de beste de club wint. En uh, of dat Milan zal zijn of Ajax, dat, uh, dat weet ik niet. Ik denk als Ajax zo speelt... zoals ze de afgelopen wedstrijd tegen, tegen Barcelona hebben gespeeld dan zullen ze het uh, AC Milan heel moeilijk maken. Aan de andere kant, AC Milan is natuurlijk een, uh, een ervaren club... die veel, uh, zeg maar, gewend is om, om dit soort wedstrijden ook te spelen. En uh, nou, ze hebben al een paar keer eerder tegen een uh, club uit Nederland... En, en volgens mij was recentelijk de uh, laatste keer PSV... dat ook PSV uh, het goed had gedaan. Uh, en uiteindelijk gaat, uh, gaat Milan wel een ronde verder. En uh, de laatste keer was volgens mij Ajax, ook toen was oh, Frank ja, de Boer trainen. Ja, ja. Maar... Aan het einde van de rit zie je dat, uh, dat Milan uh, wel een ronde verder komt. Nou, dat is de ervaring uh, die uh, de Italianen hebben. Dus uh, ja, Daar zal Ajax voor moeten waken. En is Ajax goed genoeg om, om, om, uh, om AC Milan te verslaan? Ik weet het niet. Het, het zou op zich mooi zijn als Ajax met deze jonge ploeg uh, dat zou realiseren. Bij Milan is het natuurlijk ook een beetje de scheurde vanaf. Er zijn ook heel veel spelers inmiddels uh, uh, gewisseld. Ze hebben ook niet zo'n sterke ploeg. Volgens mij staan ze in de middenmoot in Italië. Dat is voor, Italië, voor, voor AC Milan is dat ook uh, niet best. Dus het is ook een ploeg die kwetsbaar is. Dus, uh, ja, en zijn ze dan nog goed genoeg om, om dit Ajax uh, zeg maar, uh, tegen te houden of te stoppen? Ik, ik zou het je niet kunnen vertellen. Het is een heel interessant duel. Wat in mijn ogen beide kanten op kan gaan. Eén ding nog. Leef je mee met Philip Koku? Want jij weet ook hoe het was het eerste jaar hoofdtrainer van een topclub te zijn. Ja, ja. Nou ja, kijk, wat mij opvalt is dat in het begin van het seizoen is er gezegd van... oké, okay, we maken een keuze, we kiezen voor jeugd. Nou, die keuze is gemaakt en in het begin was iedereen heel enthousiast. Maar tegelijkertijd weet je dat je, als je zo verjongt met zoveel mensen... dat het uh, wisselvallig kan worden. Er zijn natuurlijk heel veel jonge spelers... die zijn bezig om zichzelf te handhaven op een niveau... en die zijn, zijn niet bezig om uh, zeg maar het resultaat als team uh, in eerste instantie uh, goed te beïnvloeden omdat iedereen jong en, en, uh, en onervaren is en dus met zichzelf bezig is, nou, dan krijg je de problemen die ze, die ze nu zijn tegengekomen. Die komen uh, onherroepelijk komen die naar boven. Nou, dat gebeurt nu en nu uh, schreeuwt iedereen moord en brand. Dat dat niet goed genoeg zou zijn. Ja, dat vind ik uh, ja, zwak, zwak in uh, van de club om het op die manier uh, zeg maar te laten escaleren. Daar moet je daar ook, vind ik nu heel duidelijk uh, in aangeven van: het is onze keus geweest. En het risico wat we kunnen lopen, dat weten we, dat, dat lopen we nu. Maar dan moet je nu niet gaan zeggen van de trainer klopt niet. Dat vind ik, uh, ja, vind ik geen goede manier van werken. Al dus Marco van Basten en dat het onrustig is bij Veen, bleek vandaag maar weer eens. Het stichtingsbestuur van de club heeft een dreigbrief ontvangen van een deel van de eigen harde kern. Hoor hoorde het ook in het journaal wellicht. De schrijvers van de brief noemen zichzelf knokploeg Heerenveen... en stellen dat het stichtingsbestuur de club kapot maakt. Heerenveen heeft inmiddels aangifte gedaan. Een voetbalbericht ze door dan. Adel Den Haag-aanvaller Michiel Kramer gaat niet akkoord met het voorstel... van de vier wedstrijden schorsing voor de elleboogstoot... tegen Ajax-doelmans Jasper Sillesen. De overtreding was gij zegt de Wiedemeijer ontgaan... waarop de aanklager betaalt voetbal hem de straf voorstelde... en de zaak wordt nu donderdag behandeld bij de tugcommissie van de KVB. De Eagles oogsten aan het begin van het seizoen veel lof... met het getoonde spel en de daaraan gekoppelde passie. Inmiddels heeft de ploeg 14 wedstrijden gespeeld... en staat Go-Head 13e in de Eredivisie. Morgen moet de ploeg aan Deventer 70 minuten inhalen tegen Herakles. En die wedstrijd werd eerder dit seizoen gestaakt namelijk... vanwege enorme hoosbuien die het veld onbespeelbaar hadden gemaakt. Trainer Boy van de Eagles praat met verslaggever Corné Hendricks... over hoe het tot nu toe gaat in Deventer. Nou, kijk, wij, uh, wij zijn aan het seizoen begonnen uh, en, en als doel hebben we daarin uh, handhaven. En, uh, en, en op welke manier dan ook. Alleen als je daaraan begint, dat vind ik, nou ja, waarom zouden we die doel niet zo hoog mogelijk neerzetten en handhaven rechtstreeks? Nou, en dat doel, uh, dat blijft nog uh, als een paal boven water staan. En, uh, ja dat is nu rechtstreeks handhaven, begrijp ik. Ja, rechtstreeks handhaving. Daar ja. moeten we nastreven. Ik bedoel, da, daar moet je gewoon voor gaan voetballen. Ik bedoel, je kunt altijd wel voorzichtig zijn met doelstellingen. Maar, uh, en Iedereen zegt ook wel, ja, het moet ook realistisch. Nou, waarom zou het niet? Ik bedoel, je ziet dat de onderlinge verschillen die zijn niet zo groot zijn. Uh, als je kijkt hoe wij spelen, dan, uh, dan, dan is dat ook wel uh, mogelijk. Maar ja, dan moeten we wel die dingetjes waar we net over hebben gesproken. Die moeten natuurlijk wel goed blijven. Je moet niet te veel schade oplopen willen we naartoe. En dat betekent uh, ja, dat we dan ook, uh, zoals de, een wedstrijd als Herakles, ja, die moet je wel winnen. Ja. Om, uh, ja, om de marges weer groter te maken en, en naar boven verder te kijken. Want dat is altijd leuker dan naar beneden. Koen Diegels krijgt veel lof al het hele seizoen. Dan speel je gelijk bijvoorbeeld tegen Feyenoord. Krijg je daarna opeens klop van nak, win je ruim van Roda en verlies je opeens weer twee wedstrijden achter elkaar. Die wisselvalligheid, is dat te verklaren? Ja, dat is de, een stukje uh, onervarenheid, maar ook uh, ja, jong, jonge spelers die... Uh voor het eerst op het hoogste niveau uh, ja, merken dat, uh, dat ook in een hele kort tijdbestek uh, je dusdanig schade oploopt. Dat je die niet meer kunt rechtzetten in een wedstrijd. Een nak uit. Uh, eerst half uur speelden we prima. Uh, niks aan de hand. En dan uh, komt er een call en dan is binnen vijf minuten ook 2-3-0. Ja, dat, dat, dat, dat kan niet. En dat, dat mag niet. Het gebeurt wel. Het kan wel, want we zien het. Maar ja, daar moeten we veel volwassener in gaan worden. En ja, eh, nogmaals, eh, de, je, ziet, je ziet de wisselvalligheid eh, ja, in de hele linie eigenlijk wel in, in de Eredivisie. Doordat uh, ja, veel teams uh, jonger en jonger uh, worden. En dan ja, slaat de grilligheid wel eens toe. Nou, wij moeten zorgen dat we ja, stabiliteit uh, gaan vinden. Uh, als ons dat lukt, ja, dan, uh, dan kun je ver komen. Is Herakles Amlo in zekere zin een soort van voorbeeld voor Goa Deagles? Natuurlijk ook ooit gepromoveerd in 2005. En sindsdien eigenlijk altijd een stabiele club geweest in de Eredivisie. Ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is zo. Da daarin hebben zij wel een voorbeeld gegeven. En, uh, en ik denk ook Zolle heeft daar een voorbeeld in gegeven. En er is een groot verschil. Uh, in het voortraject is het wel heel anders gegaan. Want uh, zij waren eigenlijk ook altijd... voordat zij promoveerden ook altijd favoriet... Uh, in de, in de, in de Jupiler League, zeg maar. En bij jullie is het eigenlijk onverwacht gekomen. Ja, ja dus uh, die clubs hebben ook geleerd... om onder druk te voetballen. Dat, uh, dat je moet winnen en uh, dat je niet veel moet weggeven... En, en bij Head is het wat speelser gegaan. En uh, ja, nogmaals, als je uh, zomaar een paar keer vliegt en je staat wat onderin... dan komt er een bepaalde druk op een, op een team... Ja, die, uh, die het team ook niet uh, altijd gewend is geweest. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, en daar probeer ik ook uh, de nadruk te leggen... dat je dan onderweg niet te veel moet morsen. En gewoon uh, wel je spel moet blijven spelen wat je kan. Uh, ja, en dan kun je ook zomaar, als dat lukt, dit seizoen... Uh, boven die streep blijven en halen... Ja, dan kun je ook stappen gaan zetten. Zoals een Heracles en een Zwolle ook hebben gedaan. Fookaboy was dat. De trainer, coach van Ahead Eagles. 13e in de divisie. En morgen dus die inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo. 70 minuten moet er nog worden gespeeld. Zo direct gaan we praten over schaken. Hans Beum in de studio. Over het WK voor landenteams. In Nederland doet het heel erg goed. Maar had vandaag een heel moeilijke tegenstander. Rusland. Clearwater Revival CCR. Down on the corner. De Nederlandse schakers doen het goed op het WK voor landenteams. In het Turkse Antalya. Gisteren werd er gewonnen. Van een van de favorieten voor de eindzegen Oekraïne. En hierdoor veroverde het Nederlandse team de derde plek op de ranglijst. Vandaag stond er weer een cruciaal duel op het programma. Rusland was de tegenstander. Ja, uh, als zeg je schakel, zeg je bijna af vanzelfsprekend ja, Rusland. Ja. Toch Hans Beum in de studio. Ja, ja, ja, ja. ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is natuurlijk de, ja, de, de moeder, de, de bakermat. De, de, Want Japan de... is voor het judo. Dat ja. is uh, ja. Rusland voor het schaken. Ja, precies. Dat is het. Dus dat, ja, dat, de school is daar anders en... Nou ja, hoe dan ook. Het is nooit een schande. Hè. Veel wereldkampioenen komen daar vandaan. De meeste wereldkampioenen komen uit Rusland. Ja. Dus dat is geen schande. dat is wel jammer, want uh, het was niet nodig geweest. Ja, uh, verloren dus. Ze hebben het nog niet gezegd, maar ze hebben verloren. Ja, dat verloren is dus met, geen schande. Nee. nee, maar ja, wel met cijfers die, die een beetje pijn doen. 3,5, ja. half, half van de vier partijen. Hmm. Tiefjakov dan als enige remise. Maar Giri stond helemaal niet slecht tot en met... Uh, de vijf... Tegen Kramnik, ja. Natuurlijk een, een ex-wereldkampioen. Het zijn natuurlijk allemaal eigenlijk de zeer zware grootmeesters... tegen wie je moet spelen. Maar uh, ja, een beetje jammer. Ze hadden een heel klein beetje een off-day, had ik het gevoel... na die euforie van gisteren. Maar uh, ja, dat kan gebeuren. Ze doen het nog steeds heel goed. Ze begonnen dit hele toernooi overigens op papier als zesde, zevende... van de tien... Het is eigenlijk al een eer dat ze überhaupt mee mogen doen. Ja, zijn... toch, dat is al bijzonder. Hè? Laten we dat eens dus ja. even bij de kop pakken. Ja, nee, het was de tweede keer geloof ik ja, he, dat ja, in dat Nederland. De hele meedoet. geschiedenis van die, van die WK. Uh, ja, dat doen maar tien landen mee. Dus dan ben je al heel snel. En vooral met het uiteenvallen van Rusland. Ja. He, en Oekraïne, Azerbeidzjan zijn natuurlijk allemaal uh, fantastische schaaklanden. Uh, Armenië. Dat is natuurlijk is allemaal... Uh, ja, da, da, daar zit de wereldtop. Dus dat Nederland zich daar... Amerika speelt natuurlijk ook altijd mee. Uh -huh. Maar bijvoorbeeld Engeland doet geen eens mee. Uh, Frankrijk doet niet mee. Dus, dus Nederland is dus wat dat betreft. Nee, Nederland heeft het wel zelf verdiend hoor. Die staat op de uh, wereldranglijst van, uh, van de FIDE op de negende plaats. Dus wij behoren ook bij de top 10 van landen mee te doen... als er zo'n kampioenschap is op dit moment. Nou goed, en toen begon het toernooi dus voor de Oranje ploeg. En dat was wel met twee nederlagen. Ja, men begon teleurstellend. Eerst dat van was China, jammer. dat is nog geen schande... want China staat ook boven ze. Dus uh, als land dan, of als uh, gemiddelde kracht... van de vier spelers die moeten spelen. Het zijn vier borden. Dus ze, mm -hmm. ze gaan met een ploeg van vijf. Dus uh, elke keer is de één reserve. Maar China stond ook al boven ze. En daar verloren ze net van. De tweede ronde verloren ze ook van Azerbeidzjan. Dat was een lichtelijke tegenvaller, vond ik zelf. En na die eerste twee verliespartijen... ja, dan, dan, dan, dan is natuurlijk de vraag van... zak zo'n team dan helemaal weg en wordt het een schande? Maar nee, toen wonnen ze vier wedstrijden achter elkaar. En kwamen van de laatste plaats, de tiende plaats, zeg maar. De gedeelde tiende plaats, want Egypte heeft al steeds alles verloren. Uh, naar een gedeelde derde plaats. En vooral die overwinning op de, op de koploper in ronde 6. Oekraïne. Met de vorige de, ronde? De vorige ronde. Oekraïne had vijf wedstrijden gewonnen. Ze hadden ze allemaal gewonnen. En doordat Nederland uh, ze versloeg. Nou, ik was gisteren bij. Uh, het was gisteren dus. Uh, ik zat bij Jan Timman weer eens uh, gezellig. En mijn oude schaakvriend. En mm -hmm. dan een beetje studies te bekijken. Maar we hielden natuurlijk de hele tijd die partijen op de achtergrond in de gaten. En ze stonden alle vier in het middenspel slechter. En dan, dan, dan maak je een klein beetje zorgen. En doen we weer een mooie studie. En we bekijken wat lopen we weer naar de computer. Even kijken wat, hoe, hoe gaat het met ze. En heel langzaam begonnen ze terug te vechten. En allemaal, uh, de, de zwakkere stellingen, die hielden ze net remise. En één speler, Luke van Wely, die won zelfs nog. Overigens ook vanuit een, een, een iets mindere stelling, maar wel een vechtstelling. En zo wonnen ineens plotseling in Nederland met 2,5 anderhalf van de, van de, van de, van de ja, koploper. Dat is alsof Nederland... Nederland zometeen op het WK voetbal... wint van Brazilië of Argentinië. Ja, nou Precies, dat is het. Dus dat, dat, ja, dat is gewoon euforisch. Als je dat ja. meebeleeft en je ziet het allemaal zich zo ontwikkelen... en dan plotseling wint Nederland. En toen stonden ze op de gedeelde derde plaats. En, en hoe, hoe komt zo'n overwinning tot stand? Is dat ook uh, dat zij spelen... We, kunnen, we hebben niks te verliezen? Nee. Nederlandse ploeg? Nee. Want hier, hiervan mag je verliezen? Nee? Nee, zo, zo, zo mag je dat niet zien. Uh, Zo'n strijd ontwikkelt zich wel gedurende uh, de uren dat, dat, het, dat, het, dat het zich ontrolt en ontvouwt. Mm -hmm. En het is zeker zo dat je op een gegeven moment tactisch remise kunt aanbieden. Als je ziet dat je, dat je door een remise je team kan laten winnen... dan kun je zelfs wel... Uh, een, een, het is natuurlijk Het verschil tussen een individuele wedstrijd en ja. een teamwedstrijd... je kunt ook meer risico gaan lopen als je ziet dat, dat, dat, dat je daarmee nog de, de matchpunten kunt halen. Uh, matchpunten zijn het belangrijkste, daarna de bordpunten. En, uh, nou ja, op, op, na de ronde van gisteren stond Nederland op de gedeelde derde plaats. Oekraïne natuurlijk nog steeds één, Rusland twee. Nou ja, nu helaas vandaag zijn ze dus die, een klein beetje zijn ze over de knie gelegd door Rusland. En nu is de situatie Oekraïne één, twaalf matchpunten. Rusland twee, elf, dus dat is heel spannend. En China drie met uh, tien... En dan Nederland gedeeld vierde, dus het valt nog mee, het is nog, niet, het is nog geen hand over bord. Maar wel samen met Armenië en Amerika. En dat zijn precies de twee tegenstanders in de laatste twee ronden. Dus dat wordt nog heel spannend. Dat wordt nog heel spannend. Morgen spelen ze tegen Amerika. En een andere heel belangrijke wedstrijd morgen is de, nummer één Oekraïne tegen Rusland. En er zit heel veel vuur in. Dat, he, dat, zit, zit, zit... Meer dan, dat is meer dan een schakelijven ja, ja, ja, ja, waarschijnlijk. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. De Nederlandse ploeg. Kan je die eens even kort voor ons beschrijven? Heeft Nederland de beste schakels afgevaardigd naar het WK? Ja. ja dat hebben ze. En wat echt, zijn dan dat... de sterke en zwakke? Nou, Giri. Anis Giri, onze kopman. Onze, onze ja. Nederlandse, ja, de beste speler. Staat bij de top 20 van de wereldranglijst. Doet het ook heel goed. Daar is, is een kopman die zelden verliest. Mm -hmm. uh, vandaag dan toevallig voor de eerste keer. Maar uh, hij heeft 4,5 uit 7, dus een goede plus-score. En uh, dat, is, dat is gewoon een volwaardige, prachtige kopman. Lou van Wely heeft 50%. Nou, dat, dat, aan boord 2 is niet slecht. Tiefen Jakov heeft een uh, jarenlang probleem met de Bond bijgelegd. En de Bond heeft hem ook weer uitgenodigd uh, voor, uh, voor deze wedstrijd. Is ook natuurlijk een, een, een, een topspeler. Ja. Uh, doet het niet slecht, 50%. zelf dat geldt voor Sokolov. Uh, en dan tot slot aan het vijfde bord. En af en toe als reserve, Erwin Lamy. Ook 50 Dus dat, dat is allemaal uh, geen... Uh, uh, en dan hebben wij nog altijd nog in de, in de rebound... Die, die hier thuis zitten, onze, eigenlijk onze huidige kampioen... Dimitri Reinderman, die dus niet meegegaan is. We hebben nog Jan Smeets, een, een, een ja. wereldtopspeler. We hebben nog Daniel Stelwa. We zijn met de breedte echt best wel sterk, Nederland. Ja, Robben van Kampen komt er dan aan. Die is dan 18, 19 nu. Dan hebben we een klein jongetje van 14 jaar, Jordan van Vrees... die ook het echt in zich heeft. Dus er zit nog aan te komen. Maar, en, maar, en, maar heb je bij Schaken ook uh, echte teamspelers? Ja, ja, tuurlijk. En je hebt ook mensen die zich er niks aan aantrekken van een teamwedstrijd. En die keihard voor hun eigen... Uh, een beetje, uh, beetje wat je bij tennis hebt, bij Davis Cup. Je hebt Klaarczyk, uh, fantastische tennisser... maar Davis Cup was het nooit. Ja. Heb je dat met, scha ja, met Schaken ja, ook? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Mensen die zich niks aantrekken van een. van. Die heb je in de competitie ook. Dus bij aan teamborden. En dan moet je soms iets opofferen. Of soms moet je ja, wat, wat, dat, wat, wat, dat, wat doen. Dat om, vinden sommige om... schakers natuurlijk helemaal niks. En, en sommige schakers zijn er niet geschikt voor. Die, die, die willen dat niet. Maar in een teamwedstrijd is het toch iets anders. Ja. Je beleeft het ook als team. En is het ook zo dat, dat, dat, dat, dat, deze, dat de schakers hier toch wel graag heen wilden, Omdat het niet vaak voorkomt dat Nederland met nee, een Nee, het WK? is een eer. Om te beginnen. De, de, een WK landen is natuurlijk... überhaupt voor Nederland is het een eer. Ja. Dan is het voor de spelers een eer. En ze spelen zich ook in de kijker. Het is een podium, een een podium. het te verdienen ook? Tuurlijk. Ja. Maar ja, geen, uh, niet te bedragen waar je, uh, over die sporten. Waar je nee. net over had. <laughs> nee. Maar goed, wij, wij zijn, wij, bij ons gaat het niet uh, in eerste instantie om het uh, om Nee, het maar punten. En... Gewoon punten voor, uh, ja, voor, zeker. voor, tuurlijk, voor je voor Jazeker, De wereldranglijst. Ja, ja zeker. Dat, want dat is elke officiële partij. Speelt daar voor mee. Maar het is ook nog een ander podium natuurlijk. Je kunt daar je, je kunt ook je uitnodigingen Door interessante spelen krijg je ook weer je uitnodigingen... voor alle ja. particuliere toernooien. Zo werkt en wat dat. dat betreft hebben de Nederlandse uh, schakers het goed gedaan. Ja zeker. ja, zeker. Van Weli wint dus uh, van Oekraïne. Daardoor wint Nederland. Dus dat, dat is een, een prachtige... Nou, Giri doet het heel goed. Die, uh, die, ja, ze ze, ze, ze ja. doen het gewoon goed. Ze doen het goed. Gewoon goed. Uh, dus nu nog uh, twee wedstrijden. Tegen, tegen wat ik al zei, tegen Armenië en tegen Amerika. En dat zal bepalen of ze nog net meedoen voor de bronzen medaille. Dat zou fantastisch zijn. Ik hoop het. Ik denk het net niet. Wordt wel lastig met China en uh, ja, precies. Maar Rusland en ja, Oekraïne. Ja, het zou kunnen. En ik denk dat morgen wordt beslist wie er gaat winnen. Oekraïne of Rusland. Um, dan, dus het gaat echt om, om deze partij. Het is niet nog een extra finale ronde. Of je zegt. Nee, nee. nee. Oké, okay, duidelijk. Hans, als er grote prestaties komen... dan weet je, dan ben we er weer. Oké, okay, prima. Hans Beum was dat over de wereldkampioenschappen... schaken voor landenteams. Ik heb nog een paar berichten voor u. Edwin Benne, de bondscoach van de Nederlandse volleyballers... heeft Jeroen Rauwerdink weer opgeroepen. Alsnog opgeroepen voor de nationale selectie... voor het wk kwalificatietoernooi Dat is in Tsjechië in januari. Het speler was aanvankelijk buiten de ploeg gelaten... En Benne heeft Roudink dus alsnog geselecteerd... door de blessure van Jelte Maan. Er was veel om te doen dat Roudink niet meer werd opgeroepen. Dan een voetbalbericht. Glenn Lovens, de verdediger. Hij speelde onder andere ooit voor Feyenoord. Hij vervolgt zijn voetbalcarrière in Engeland... bij Sheffield Wednesday. De voormalige Feyenoord-verdediger zat sinds de zomer... zonder club nadat hij vertrok bij het Spaanse Real Saragossa. En hij speelde natuurlijk ook nog ooit in Wales. Dan is er nog meer uh, voetbal over de grens in Engeland... voor de Premier League. Crystal Palace tegen West Ham United 1-0. Crystal Palace doet de laatste plaats in de Premier League... hierbij over aan Sunderland. En in Duitsland wordt gespeeld om de Duitse beker. De achtste finale is daar. HSV tegen FC Kuln. Dat is de koploper in de tweede Bundesliga. Hij werd 2-1. Dus HSV gaat dus door zonder Rafael van der vaart. Vanavond nog Union Berlin tegen Kaiserslautern. Werd 0-3. En Schalke tegen Hoffenheim. 1-3. Daarmee het einde dus voor de vijfvoudig bekerwinnaar Schalke. Wat nog speelt zonder Klaasjan Huntelaar. Saarbrücken, derde Bundesliga tegen Dortmund en dat is de Bundesliga met 0-2. U bent erbij gepraat. Zo direct met het oog op morgen gepresenteerd door Mieke van der Wij. Wat mij betreft een hele fijne avond. Dag.